Maar de Tweede Kamer wil dat de minister die adviezen overneemt, maar volgens Schippers is dat niet haalbaar.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 Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Peter Saarloos. Peter is astroloog. Het onderwerp van vanavond is astrologie en bewustzijnsgroei. Peter is ook uitgever van uitgeverij Hayeva. En ja, Peter heeft mijn horoscoop bekeken en ik ben heel benieuwd wat je daarover kunt vertellen. Even ter informatie, ik ben geboren op 10 april 1956 om 10 minuten over 7.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 is authentiek... Uh.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 Uh, Eén rode lijn.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 Uh, de maan is ook een heel belangrijk punt in de horoscoop. He, de zon, dat is je sterrenbeeld. He, vandaar dat jouw sterrenbeeld ram is. Uh, de ascendant en de maan, zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk de basis van de psyche. Dat is de basis van de persoonlijkheid. Dan zit je echt op persoonlijkheidsniveau. Dus mijn persoonlijkheid is ram en stier. Omdat de maan in het twaalfde huis staat bij ram. Ja, nog? Die, die, die, die maan staat in hetzelfde teken als jouw sterrenbeeld, in, waar, waar jouw zon staat. Klopt. En en daarmee dus... krijg je een, een sterke nadruk op het principe van ram. Ja, dat is dus ja, en, niet, niet, niet veel voorkomend, of wel? Mm, nou ja, goed, het komt wel voor. Hè. Dat blijkt, uh, maar... Uh, want elke, elke maand ontmoet de maan de zon. Hè, dus als okay. dan mensen worden geboren op dat moment... dan hebben ze zeg maar, de maan in hetzelfde teken als hun sterrenbeeld staan. Okay. De maan vind ik wel... Uh,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 <laughs> Ik heb geen idee. Ja, wat wil je dat zeggen? Ja, natuurlijk ja, wel, maar het moet natuurlijk ook niet te technisch worden. Okay. Uh, nou, ja, ja. Maar in ieder geval, Neptunus is de planeet van, uh, van het vissen principe. Uh, Neptunus heeft de behoefte om op te gaan in een groter geheel. Uh, Neptunus heeft uh, behoefte aan eenheid, aan uh, structuur?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 En ja, zo ver als haar blikveld reikte. En ja, dat aanzicht, dat brak haar hart, zoals ze zei. En ze vond dat een directe aanslag op de natuur. En dat was voor haar het moment om dat nummer te schrijven. Ja, omdat dit nummer over de natuur gaat, vroeg ik me dus af wat er nog meer voor nummers bestonden die geïnspireerd waren door de natuur.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 Dus okay. voor jou ook. Hè, als jij. Uh, even je jaar geeft. en mm -hmm. zullen we zo even kunnen kijken. het jaar geeft en de datum geeft. dan kan ik in de ephemerie erna kijken. of jij. nou uh, ja goed, welk sterrenbeeld jij bent. Ja, ja. Daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, waar, ja, waar dat precies is. Weet... Oké, okay, maar dat vergt nu te veel tijd in ja. de uitzending. Uh, Peter, een andere vraag. Als je uh, gehaald wordt als baby. om het zo maar even te zeggen. een vrouw is zwanger. Ja. Uh, er gebeurt iets, ja. complicatie. Ja. Ja. Ja. en uh, de artsen beslissen.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 Gesteld, omdat mijn dochter, die zou, ik geloof op 19 maart gehaald worden, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. En toen was de vrucht niet volgroeid, of, ja, of voor rijm, ja, ja. of wat dan ook. En toen hebben ze er toch voor gekozen om het op een natuurlijk proces te doen. En het is dus 2 april geworden. Ja, ja. nou, dus, dus, dus blijkbaar heeft de ziel de ja, anders besloten. Besloten. Nou nodig ja, ja. om die ervaringen ja, in te. Maar anders was aan ze aan dus aan vis geweest ja. en nu is ze dus ram. Ja, dus een dus verschil, dus Dat is heel dat verschil. Maar het gaat erom dat wat het werkelijk uiteindelijk is, hè? Ja, denk ik. Okay. Ja, de eerste, eerste adem, dus toch wel. Daar, ja, de eerste ademhaling ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat is toch je ja. ja. oké okay. um, Ja, even kijken. Ik ben even een beetje de draad kwijt inmiddels. Oeh, ja. um, Wij zitten bij... Nou, ja. ik, ik had eigenlijk nog wel een vraag. Want ik, ik bedoelde ook eigenlijk als je um, bijvoorbeeld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 Of voort een hele lange... Ja. <laughs> nee, ja.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 ook. Uh, maar goed, dat was een aanwijzing die daar ja, inderdaad uh, op, op kan duiden. Kan duiden. Goed, ja. nou, het was een heel kort blokje. We zitten ontzettend in tijdnood. Um, Peter, dankjewel dat je hier hebt willen zijn. Ja, graag uh, Vond voor het leuk. alle uitleg en alle ja, inbreng die je gedaan hebt. Uh, we hebben nog een cadeautje voor je. Ja, ik heb voor jou het uh, 2012 Inspiratiespel. Het oh, is uh, ontwikkeld door. Uh, uh, uh, Marike van Kerk en uh, Angelique van het Riet, en ook uh, de Rob Spruit en Peter Tonen. Tone. Uh, het is de uh, basis van de Maya's, yep, dus hier. met deze wil ik dat uh, aan ja, jou Ja, heel erg lief, dankjewel. dankjewel. Ja. ja, dat is uh, leuk. Rob, uh, dankjewel voor de techniek. Ja, graag gedaan.